In de Verenigde Staten zijn sporen van vogelgriep gevonden in rundvlees. Het virus werd aangetroffen in een koe die naar de slacht was gebracht. Volgens het Amerikaans ministerie van Landbouw is het vlees niet in winkels terechtgekomen... en is in 95 andere stukken vlees niets gevonden. Het vogelgriepvirus verspreidt zich sinds 2020 wereldwijd onder allerlei diersoorten. Waaronder honden, katten, beren en zelfs zeehonden. Eerder dit jaar werd het virus bij Amerikaans vee ontdekt. Rusland is zo succesvol met het verstoren van aanvallen van GPS-wapens uit het westen... dat Oekraïne sommige wapens niet meer gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Washington Post. De GPS-munitie was eerder in de oorlog erg succesvol. Maar volgens de Amerikaanse krant heeft Rusland zich snel aangepast... waardoor wapens en raketten steeds minder vaak hun doelen raken.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 Voor het eerst is in Nederland een metoposaurus te zien. De botten van het uitgestorven dier worden tentoongesteld in het Oertijdmuseum in Bokstel. Onderzoekers van het museum hielpen met het prepareren van het dier. De amfibie was bijna drie meter groot en leefde 220 miljoen jaar geleden. De botten van de metoposaurus werden drie jaar geleden gevonden in het zuidwesten van Polen. In de tijd dat het dier leefde was het de grootste vleeseter op aarde... Het weer, het is bewolkt en op veel plekken regent het. Vannacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Morgen trekken de buien naar het noorden weg en volgen enkele opklaringen. Smiddags wordt het droger en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Antwoord op 106.9 CFM Punt 9. Zie 75 we brought you an album with a song